11 uur en ook Thijssen met het NOS-journaal. In Barneveld is vanavond een man om het leven gekomen... die wilde helpen nadat een auto stil was komen te staan op een spoorwegovergang. De auto met een man en een vrouw erin... was vermoedelijk door een stuurfout op de overgang een kwartslag gedraaid. Een andere automobilist schoot te hulp. Terwijl hij de vrouw uit de auto hielp, werd hij door een trein gegrepen. De vrouw raakte zwaar gewond. De man, die nog in de auto zat, raakte licht gewond. In Veldhoven heeft een brand gewoed in een garage onder een groot appartementencomplex. Zeven auto's zijn uitgebrand. Meer dan dertig bewoners van het complex moesten hun huis uit omdat er veel rook vrijkwam. Ze zijn opgevangen in een verzorgingshuis in de buurt en mogen terug als het gebouw goed is geventileerd. Europa heeft het dieptepunt van de economische crisis achter de rug... denkt de Duitse minister van Financiën Schäuble. Ik geloof dat het ergste achter ons ligt, zegt hij in een interview met de Duitse krant Bild. De situatie is volgens Schäuble onder meer beter... doordat de economie in de Verenigde Staten en Azië sterker aantrekt dan gedacht. In India heeft de zoon van president Mukherjee excuses aangeboden... voor opmerkingen over vrouwen die demonstreren tegen de groepsverkrachting van hun studenten. Hij zegt dat hij niemand wilde kwetsen. De zoon van de president is zelf parlementslid. Hij noemde de betogers gedeukt en overgeschilderd... als beschadigde auto's die met een likje verf toonbaar zijn gemaakt. Daarnaast zei hij dat vrouwen geen contact meer hebben met de werkelijkheid. De studenten werd vorige week door zes mannen in een bus verkracht. Ze raakte daarbij zwaargewond en wordt behandeld in een ziekenhuis in Singapore. Ex-president Mubarak van Egypte is overgebracht... van het gevangenisziekenhuis in Cairo naar een militair ziekenhuis in Madi... een voorstad van Cairo...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 De Russische regering investeert de komende zeven jaar 52 miljard euro in ruimtevaartprojecten. Rusland wil in de kopgroep blijven op het gebied van ruimtevaarttechnologie. Het geld gaat naar het internationale ruimtestation ISS, studies naar de maan, Mars en andere hemellichamen in het zonnestelsel, zegt premier Medvedev. De premier erkent dat de Russische ruimtevaart de laatste jaren met problemen kampt, veel onbemande lanceringen mislukken. De politie heeft een sms-bom ingezet om de daders van de steekpartij in Hoek van Holland te vinden. Op 18 november staken een man en een vrouw daar tijdens een rit een taxichauffeur neer. 2000 mensen die op die dag in Hoek van Holland met een gsm hebben gebeld, kregen vandaag van de politie een sms. Die hoopt dat er iemand tussen zit die informatie over de daders kan geven. Het Openbaar Ministerie heeft toestemming daarvoor gegeven.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 Een paar maanden geleden staakten winkelketens als Rituals, HEMA en de Tuinen het gebruik al. Op de kerstmarkt in Gent hebben zeven mensen vandaag een tijdje vastgezeten bovenin een reuzenrad. Ze hebben zelf de hulpdiensten gebeld nadat de mensen die het rad bedienden het stilzetten. Ze dachten dat er niemand meer in zat.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 Het weer. In het noorden en midden klaart het vannacht op... en kan het een graadje vriezen. In het bewolkte zuiden wordt het niet kouder dan 3 graden. Morgen begint de dag koud met wolkenvelden en zon. Smiddags gaat het regenen en trekt de zuidenwind flink aan. Het wordt pas tegen de avond wat warmer, namelijk 8 graden. In het weekend is het zacht en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden.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 hij ben de te Chris Overal hoor ik dat het een fluitje van een cent is om illegaal oorlogsvuurwerk te kopen op internet. Meest gewild: de Big Boy. Dus ik tik Big Boy in op Google. Eerste hit: erectiepillen.com. Big Boy, het beste alternatief voor de huisarts. Geen recept, toch een erectie. En dan maar hopen dat hij niet. Welkom bij Dit Oog van Donderdag, derde kerstdag. Ik ben één keer in Luxemburg geweest... om de allerhoogste baas van RTL te interviewen. En bij het verlaten van mijn hotel zag ik dat mijn schoenen niet gepoetst waren. Hemel en aarde heb ik bewogen om behalve in pak... ook met gepoetste schoenen bij deze hoge zaken... bobo mijn opwachting te maken. En dat lukte nog net... Glimmend gepoetst kwam ik het directiekantoor binnen. Achter een enorm bureau zat een dik mannetje met Zweedse klompen aan... een zelfgebreid vest dat al heel veel Luxemburgse maaltijden had bijgewoond. En de allersmerigst beduimelde brillenglazen die ik ooit heb gezien. Zo van het Luxemburgse boerenerf. En sindsdien weet ik, in Luxemburg hebben ze echt macht. Want dan kan je eruit zien zoals je wil. Alles weet u over een uur over de Luxemburgse jeugd... van een ander machtig man, Piet Hein Donner. Keurig in het pak, overigens. Over de macht van de Luxemburgse bankensector. En over de macht van Luxemburg bij het Eurovisie Songfestival. Luxemburg in de schijnwerper in onze eindejaarsserie over Europese landen... die nu nooit eens in het nieuws komen. En er was toch ook nog ander nieuws vandaag. Donderdag 27 december. Al een paar dagen gaat het over illegaal vuurwerk, gevaarlijk legaal vuurwerk en vuurwerkoverlast. Vandaag is er weer een nieuw onderwerp bij, het vuurwerkverbod. De burgemeester van Hilversum wil het verbieden voor particulieren. Ja, eigenlijk wel, want ik heb het vorig jaar gezien hoe het enorm uit de hand loopt. En ook dit jaar zijn de signalen eigenlijk heel somber weer met veel overlast en veel uh, incidenten. De jongeren vinden dat niet zo'n goed idee. Ik denk dat het juist voor de kinderen wel leuk is om... Uh, ja... Gewoon vuurwerk zelf te kunnen kopen en af te steken. Daar leeft ik ook een beetje naartoe als kind. Dan heb je er zelf ook lol aan. En als alleen andere mensen doen en je mag er naar kijken, vind ik wel wat minder leuk dan. Ouderen vinden het weer wel een goed idee. Dat vind ik heerlijk. Aan die rotzooi. <laughs> en die jongens, gooien alles maar tegen je. En daar heb ik ook geen zin in. Het plan is om alleen nog vuurwerk op een plein af te laten steken door professionals. Dan komt het hier op Marktplein. Ja, gezellig. Een plan dat in ieder geval niet in heel Nederland zou kunnen worden uitgevoerd... zegt de Vereniging van Evenementenvuurwerk. We hebben in uh, Nederland zo'n 250 mensen die een uh, certificaat hebben. En we hebben 415 gemeenten. Dus ja, dat is niet haalbaar. Verder met de politie. Enkele hoge politiemensen gaan salaris inleveren... om onder de de norm uit te komen. Na een oproep van minister Opstelten van Justitie. Goed idee vindt de politievakbond. Je verdient daar een fatsoenlijk salaris en de balken en de normen is wat ons betreft echt een fatsoenlijk salaris. Dus daar is helemaal niets mis mee. En volgens de vakbond zijn politiemensen geen types die te veel willen verdienen. Als je bij de overheid werkt, als je bij de politie werkt, dat je dat niet doet om bakken met geld naar binnen te slepen. In de schoenmakersbranche staan zo'n 70 vacatures open. Een schoenmaker weet waarom er weinig mensen komen solliciteren. Ik denk dat ze bang zijn van in de schoenmakerij dat ze vuile handen krijgen. Waarom is het UWV hier nog niet mee bezig? We willen wel weten waar die vacatures zijn. Dat is belangrijk, want als een vacature in de Randstad is... en uh, we gaan mensen uit, uh, uit Friesland uh, wijzen op het kunnen worden van schoenmaker... dan wordt het gewoon lastig. Dat is geen goede match. Eigenlijk wist het UWV dus van niks. We weten het nu niet, maar ik denk morgen wel. En dan nog even over oud en nieuw. Ze zijn uh, niet te droog en uh, toch een beetje knapperig. En uh, ja heel goed gevuld. En waar heb ik het dan over? Het is een oliebol. Een bakkerij in Maarse heeft de jaarlijkse oliebollentest van het AD gewonnen. En dus vertellen de nieuwslezers de hele dag het standaardzinnetje uit het Persbericht. Natuurlijk zoet met een knapperige korst. Het testpanel vindt de oliebollen niet alleen prima smaken. Ze hebben ook een mooie, knapperige korst. Consumentenpanel spreekt van een mooie, knapperige korst. Nieuwslezer Herman van der Zand doet het net even anders. Testpanel vindt de oliebollen niet alleen prima smaken... maar ze hebben ook een mooie, knapperige korst. Ik laat het nog één keertje horen... en dan mag u raden aan wie ik moest denken. Ook een mooie, knapperige korst. Juist. En zacht, die hard. En dat als ik hem dan in mijn mond stop... en ik bijt, ik doorbijt... dat is een reis... Zo loopt het in mijn mond. Dus dat het nat wordt en zoet in mijn mond. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Dag. Dag. Ja, Ewart de Jong heeft net zijn mond leeg... en nou. uh, dus kan hij voorlezen wat er in de krant vanmorgen staat. Ja, de golf ontslagen bij de banken neemt dramatische vormen aan. Dat is nieuws van het Financiële Dagblad. De financiële sector zet flink het mes in het personeelsbestand. ABN AMRO, ING, Rabobank en SNS Real kondigden afgelopen jaar al aan 5.000 banen in Nederland te schrappen, schrijft de krant. Het einde is nog niet in zicht. Tussen de val van Lehman Brothers in 2008 en vorig jaar waren bij de banken in Nederland al 17.000 banen verdwenen.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 Het brandstofverbruik van zuinige auto's is in de praktijk veel hoger dan de fabrikant opgeeft. Dit nieuws uit de Volkskrant was op zich wel bekend, maar de verschillen die de krant heeft achterhaald zijn wel erg groot. Benzineauto's die de hoogste milieukorting op de wegenbelasting krijgen, verbruiken 21% meer benzine dan de fabrikanten beweren. Bij dieselauto's in dezelfde categorie is het verschil zelfs 34%. De verschillen over alle belastingcategorieën zijn iets minder schokkend, maar nog steeds groot. Het blijkt allemaal uit verbruikscijfers die de Volkskrant heeft opgevraagd bij liesmaatschappij Arval. De verschillen worden veroorzaakt door de manier waarop autofabrikanten en keurmeesters het gemiddelde brandstofverbruik van auto's mogen bepalen. Dat gebeurt op basis van een test op een rollenbank in een laboratorium. En dat heeft natuurlijk weinig te maken met de werkelijkheid. Vroeger was het de enige manier om het verbruik goed te meten, maar tegenwoordig kun je met een laptop het verbruik heel makkelijk vaststellen tijdens testritten op de weg, in het dagelijks verkeer. Maar die methode wordt dus niet gebruikt voor de officiële cijfers... Het Nederlands Dagblad komt met cijfers over het huwelijk. Dat wordt steeds kouder, schrijft de krant. Het aantal paren dat trouwt onder koude huwelijkse voorwaarden... is de afgelopen jaren fors toegenomen tot een derde van alle huwelijken. In 2003 was nog maar bij 6% van de huwelijken sprake van koude uitsluiting. Wat betekent dat bij een echtscheiding er niets wordt gedeeld. Het Nederlands Dagblad sprak erover... met onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen. Die zeggen dat huwelijken tegenwoordig zakelijker worden gesloten. Het past volgens hen waarschijnlijk ook bij het huidige tijdsbeeld. Waarin vaker beide partners een baan hebben, economisch zelfstandig zijn en samen voor de kinderen zorgen. Nederland is somber. Dat slechte nieuws staat morgen in spits. Meer dan een derde van de Nederlanders verwacht dat de eigen financiële situatie er komend jaar op achteruit gaat. In het vorige kwartaal was dat nog maar ruim een kwart, blijkt uit onderzoek van het Sociaal-Cultureel Planbureau. Sinds het SCP in 2008 met het onderzoek begon, zijn we niet zo pessimistisch geweest, schrijft Spits. Vooral lager opgeleide en gepensioneerden vrezen de toekomst. En hoe langer de crisis duurt, hoe meer mensen denken dat zij ook getroffen kunnen worden. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I go? I can't go to Deutschland. Can't go to Deutschland. They are too precise. Where can I go? I can't go to Spain. Can't go to Spain. A bullfight's not nice. I won't go to Switzerland. There is just work and no. Good cause was dit, ook wel het goede doel genoemd. Maar in het Engels hadden ze België dan ook maar vertaald in Luxemburg. Ja, Luxemburg dus. Dat land waar je altijd even doorheen reed op weg naar Frankrijk... om nog even goedkoop te tanken of sigaretten te kopen. Nou, Op 1 januari gaan in Nederland de accijnsen op alcohol, tabak en brandstof opnieuw omhoog. In Luxemburg was dus altijd al aantrekkelijk, um, want een stuk voordeliger... De vraag is, verwacht Luxemburg straks nog meer Nederlandse tanktoeristen? Onze verslaggever Ewout de Bruin ging voor ons naar Luxemburg. De stijgende accijns op sigaretten maakt het voor veel Nederlanders extra aantrekkelijk... om op hun weg naar hun vakantiebestemming een tussenstop te maken in Luxemburg... Voor Rokend Nederland is het werkelijk een walhalla, want een pakje sigaretten is al gauw 2 euro goedkoper dan in Nederland. En dat is de moeite. Vier slof uh, Menthol, één slof uh, uh, Menthol, één slof run en een slof Samson. U staat in de rij bij de sigaretten. Ja. ja. Wat moet er allemaal gekocht worden? Nou, allemaal. Een slofje sigaretten. Een slofje sigaretten? Ja. ja. ja. Eentje maar. Ja, eentje maar. Genoeg. Toch? Dat is erg genoeg, toch? Nou ja, ik zie hier mensen met plastic tassen vol. Oh, ik niet. <lacht> ja, dat geloof ik. Het zal wel goedkoper zijn, toch? Ja, dat heb ik gehoord. Ja. Dat het een euro of twee per pakje goedkoper is. Nou, ja, dat is behoorlijk. Het wordt per 1 januari nog duurder. Dan gaat de accijns in Nederland heel erg omhoog. Ach, wel ja, tuurlijk. Ja, ik kijk nergens meer van op, hoor. Maar stopt u dan ook met roken? Is dat voor u dan een reden om te zeggen dat maar niet? Nee, ze kunnen zoveel verzinnen. En in de jaren heb ik het zo vaak gezegd, maar ik doe het nooit. Als u dit nou allemaal ziet, de enorme emmers met sjek en bussen, is het niet heel treurig dit? Het is heel sneu. Ja. Niet stiekem een beetje, een soort junk gevoel dan? Ja, niet stiekem hoor. Dan kom ik gewoon vooruit. We zijn in Luxemburg, net als in Duitsland, winkels waar je eigenlijk alleen maar alcohol en tabak kunt kopen. Op internet heb ik er wel een paar gevonden, maar als ik er langs rijd zijn ze eigenlijk allemaal dicht. Bij de plaatselijke VVV en in mijn hotel verwijzen ze direct door naar de tankstations langs de snelweg. Daar moet ik zijn. En dat blijkt, want daar staan lange rijen voor de balie met rookwaren. Wat gaat u kopen? Sigaretten. Maar ik rook niet. U rookt niet? Maar wie gaat u ze dan kopen? Mijn wederhelft. We hebben de boodschap gestuurd. En ook ik krijg een bestelling. Uh, Camel Light, die lichtblauwe. Die lichtblauwe Camel Light die kost hier 41 euro per slof. Oké, okay. uh, doe maar. Ja, doe maar twee sloffen. Kan dat of niet? Ja, volgens mij kan dat net, twee sloffen. Oké. Okay. E okay. Harry, is het nou heel veel goedkoper dan in Nederland? Nou, uh, ja, want kijk, uh, uh, een pakje kost dus daar, dus, uh, een, zeg maar 4,10 euro. 10 per pakje, hè? Ja. Dat zitten 10, 10 pakjes in de slof. Dus één pakje is 4,10 euro. 10. En in Nederland kost een pakje nu 6 euro. En het wordt er in januari 7 euro. Nou, dus dat scheelt behoorlijk. Ja, dus dat scheelt behoorlijk, ja. Luxemburg profiteert niet alleen van het tabakstoerisme, maar trekt ook veel mensen die er goedkoop komen tanken. Alles bij elkaar levert het de Luxemburgse schatkist jaarlijks zo'n 1 miljard euro op. En het is ook de moeite waard om te tanken in Luxemburg. Het scheelt gewoon. Het scheelt met mijn tanking goed, precies 31 cent. En dat is de moeite? Maar goed, je komt er toch langs, je rijdt er niet voor om. U rijdt er niet voor om? Nee, nee. Dus anders zou ik het absoluut niet doen. Ik geloof dat het een dubbel schiel, is, maar ik heb er wel spijt van, moet ik zeggen. Waarom? Omdat het lang duurde. En dan hadden we beter een glas biermiddel kunnen drinken. Maar goed, iedereen kon naar de wc. Hoe lang hebt u in de rij gestaan? Hoe lang. Een kwartier, twintig minuten of zo. En om dan een paar euro uit te sparen, is dat wel heel veel? Nou, als je terug met je telt, we zijn met vier. En als je dan het, ja, het uurtarief gaat tellen, dan is het eigenlijk niet zo heel veel. Als elkaar. Ik sta op mijn man te wachten. Ja, Hoe lang staat u er al? Net. Net hoor. Oké, okay, want ik hoor van heel veel mensen dat het wel goedkoper is, maar dat je heel lang moet wachten. Oh nee, dat is zomers wel eens het geval, maar nu niet hoor. Echt niet. Nee? nee Daar is hij al. Nee, is Goedemorgen ja. meneer. Was het, het het wachten waard wat het goedkoper was? Nou. Oh, eigenlijk uh, niet, nee. <laughs> Deze meneer denkt dat we, dat we heel lang hebben moeten wachten. Maar ze, dat... Ja, ik hoorde dat, dat er... er... Hier weer, denk ik. Ja, ja. Nou, dat valt toch wel mee. Ja. En hoeveel heeft u uitgespaard? Geen idee. Ik denk... Daar let u niet op. Nee, 30 cent per liter of zo. En voor ik naar huis rijd, denk ik toch ook zelf nog maar even. Mijn volle tank diesel hier in Luxemburg kost 69,45 euro. Voor diezelfde hoeveelheid brandstof was ik laatst in Nederland 83,19 euro kwijt. Tel uit je winst. Ja, hoe Hollands kan je zijn? Onze verslaggever Ewout de Bruin was dat vanuit Luxemburg. En met dat tabaks- en tanktoerisme verdient de Luxemburgse staat dus zo'n 1 miljard euro per jaar. Maar eigenlijk is dat nog maar peanuts vergeleken met de financiële sector in het land. Goedenavond, Dick Barmentlo. Goedenavond. U bent fiscaal advocaat bij KPMG uh, Meiburg. Inderdaad. Want uh, hoeveel wordt er uh, met geld verdienen verdiend in Luxemburg? Ja, dat is zo'n 20 miljard. 20 miljard. Ja. Dat betekent dus, en, en ten opzichte van uh, bijvoorbeeld het uh, bruto binnenlands product van ja, Luxemburg, dat is 60, ongeveer 60 miljard. Dus is ongeveer een derde. Daarmee wordt uh, verdiend in de financiële sector. In de financiële sector. Ja. En uh, ter vergelijking, hoe groot is de financiële sector in Nederland ongeveer? Ja, veel uh, ver, Niet ver, wel iets groter, maar. Maar met, naar verhouding? Uh, naar verhouding is, is Luxemburg echt heel groot in, in, in financieel opzicht. Ja. Als je kijkt naar de, naar de uh, top 10 om landen met grote financiële instellingen, financiële sector, en dan staat Luxemburg in die top 10. Ja, en dat betekent dus ook dat het er ritselt van de financiële instellingen? Inderdaad, dat doet het. En wat zijn dat allemaal? Allemaal ja, banken? Dat zijn of? Banken, dat, dat zijn andere financiële instellingen, beleggingsfondsen. En dan loopt het echt het aantal in de duizenden fondsen, subfondsen uh, daarvan. Dus dat is bijzonder omvangrijk. Ja. En uh, is dat wat? Het, zijn dat allemaal banken waar u uw geld op zou zetten? Dat zijn inderdaad wel, wel ook, als je kijkt naar wat voor uh, namen aan bankaire instellingen daar vertegenwoordigd zijn, dan is, behoort er echt de top 50 van de wereld uh, ja? is in Luxemburg vertegenwoordigd. Dus dat zijn geen ice uh, Dus geen ice is zoals we dat uit IJsland nee. uh, kenden, dat zijn echt solide uh, financiële, uh, financiële instellingen. Ja. die financiële uh, sector in Luxemburg zit daar ook al heel lang, zo heel lang zo daar vertegenwoordigd. En waarom zit dat allemaal in Luxemburg? Ja, Luxemburg heeft al heel lang een bankengeheim, zoals ah, we dat, dat noemen. Kijk. Dus ben ik iets te simpel als ik zeg, daar kunnen we dan dus ons zwarte geld kwijt? Of? Dat konden we, oh. in, in die zin dat, dat een bankgeheim betekent dat uh, financiële instellingen geen inlichtingen over hun cliënten uitwisselen met, uh, met andere landen. Mm -hmm. En dat heeft dus een aantal mensen, heeft dat aantrekkingskracht uh, gehad, die niet gefiscaliseerd geld daar mensen te stallen. Netjes zegt u dat, niet gefiscaliseerd geld. Ja, zo ja. drukken wij dat uit. <laughs> ja, maar u zegt, dat konden we, want dat kan niet meer? Dat staat sterk onder druk, inderdaad. Dat hele bankruim, dat kennen we niet alleen in Luxemburg... dat kennen we ook bijvoorbeeld in, in Zwitserland, in, in Oostenrijk. Uh, dat staat sterk onder de druk, uh, hm. zowel internationaal in de OECD... Dat, uh, dat is een organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling... Ja. heeft een modelverdrag uh, gemaakt... En er staat een artikel in wat regelt dat staten onderling inlichtingen uitwisselen. Mm -hmm. Dus ook inlichtingen ten aanzien van financiële informatie. Maar dat zijn staten? Uh, en dat zijn staten. Ja. Luxemburg is een staat en, ja. en heeft ook dat soort verdragen gesloten. Ja. Maar basis... betekent dat dat al die banken in Luxemburg daar dan ook aan moeten voldoen? Want die moeten hun gegevens dan weer beschikbaar maken voor de Luxemburgse staat? Dat of... houdt dat inderdaad in, maar daar zitten wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Dat moet op verzoek gebeuren op basis van dat verdrag. En bovendien moet dat relevant op op ook van de Nederlandse fiscus ja, bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Dus de verzoekende staat, bijvoorbeeld Nederland, de Nederlandse Belastingdienst... Ja. die kan inlichtingen vragen over een Nederlands ingezetene waarvan ze vermoeden dat hij geld heeft te staan in Luxemburg. Ja. Alleen dat vermoeden, dat moet wel aangetoond worden door de Nederlandse fiscus. Er is een procedure voor voorgeschreven in Luxemburg. En het Luxemburgse rechter die toetsen dat ook of dat inderdaad... Die bewijslast die de Nederlandse fiscus dan heeft, of die gedragen kan worden. Ja. Is dat veel gebeurd de afgelopen jaren? Ja, dat gebeurt regelmatig. We zien inderdaad in de Luxemburgse rechtspraak. dat regelmatig ook van andere staten in Europa. dat soort informatie getoetst wordt. Ja. Nu, nu was er, uh, ik dacht uh, tot voor kort. Uh, sprake van een spijtoptante regeling. Dat wil zeggen, als je daar je zwarte centjes had en je biecht het braaf op, dan. Kreeg je geen of een kleine boete, geloof ik? Zo zat die regeling toch in ja, elkaar. Dat, ja, dat klopt. Wij, wij kennen een inkeerregeling. Die, die kenden we boetevrij. Yeah. En die is uh, een paar jaar geleden is die gewijzigd, waardoor die niet helemaal boetevrij meer is. Hij bestaat dus nog steeds wel, die inkeerregeling. Wordt ook regelmatig nog steeds gebruik van gemaakt. Hoe, hoe noemt u het? De inkeerregeling. Inkeer. Ja, dus je komt Mensen tot inkeer. inkeer zijn gekomen. Ja, dat is een mooi een woord. Ja, dat vind, vind ik iets mooier dan spijt op tanden. Ja, ja. ja, en zo noemen we dat ook. Een klein beetje bijbels zelfs. Ja, inderdaad. Dat nou, dat bij past bij ons. onze volksuit. Ja. Ja. Ja, ja. Maar die bestaat nog? Die bestaat nog steeds. Alleen je kunt het niet helemaal meer boetevrij uh, meer doen. Maar de boete is nog steeds redelijk gemitigeerd. Dus er wordt nog regelmatig gebruik van gemaakt. Ja. Dus met dat bankgeheim. Dus ook met het grote voordeel dat Luxemburg had ten opzichte van andere landen. Uh, is het eigenlijk afgelopen? Ja, of niet? In wezen wel. Je, je ziet wel, Bijvoorbeeld, er is een, een, een spaarrente richtlijn uh, sinds 2005 uh, van kracht. Die er, uh, regelt dat automatisch rentegegevens worden uitgewisseld uh, tussen landen in Europa. Mm. Uh, maar je ziet dat Luxemburg dan gebruik maakt van een overgangsregeling. Daar moeten ze een prijs voor betalen. Want dan moeten ze belasting in, uh, inhouden op rentebetalingen. Ja. Die bankaire instellingen doen. Maar eigenlijk kun je concluderen dat, dat er steeds meer druk is gekomen op dat bankgeheim. En dat het eigenlijk de facto tot een einde is gekomen. En betekent dat nou ook dat die financiële sector daar aan het instorten is? Nou, niet aan het instorten. Ze moeten ander werk gaan zoeken. Ze moeten zich eigenlijk gaan richten op datgene waar ze als financiële instellingen echt op gericht zijn. Namelijk het begeleiden van cliënten bij, bij hun, fin hun financiën, bij hun beleggingen. Wat, wat verstandig is in dat verband of niet. Maar ja. dat staat sterk onder druk, want ja, u noemde net die inkeerregeling. Als je daar gebruik van hebt ge gemaakt, dan kom ik regelmatig tegen in de praktijk... dat mensen zeggen, nou, ik heb geen enkele noodzaak meer... om mijn geld in Luxemburg te, te, te bestaan. Nee. Ik neem het uh, terug naar Nederland. Dus wat is er uh, tot slot over tien jaar nog over van die 20 miljard, denkt u? Dat zal belangrijk minder zijn, denk ik. Ja? ja. Ik denk, maar dat hangt natuurlijk heel sterk vanaf hoe de financiële ontwikkelingen, economische ontwikkelingen zullen zijn. Of mensen inderdaad weer de neiging zullen hebben om geld te, te stallen. De noodzaak om dat over de grens te brengen, als je dat buiten bereik van de Nederlandse vissers wil houden, die is er eigenlijk niet meer. Dank u wel. Ik Graag Van KPMG Meijburg.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 Mijn EN Won in 1965 het Songfestival met Poupée de Cir, Poupée de Son. En dat deze voor Luxemburg, hoewel ze zelf Française was. Hoe dat zit, hoort u zometeen. Hij was onder meer minister van Justitie en van Binnenlandse Zaken... en nu is Piet Hein Donner vicepresident van de Raad van State. Maar over de Nederlandse politiek of rechtspraak gaan we het vanavond niet hebben. Want hoewel geboren in Amsterdam... bracht Piet Hein Donner een groot deel van zijn jeugd door in Luxemburg. Eerder deze week sprak ik hem en ik vroeg wanneer hij precies als kind naar Luxemburg verhuisde. Ik ben uh, in 1959, precies op 2 januari ben ik naar Luxemburg gegaan. Uh, en dat was, hing, hield verband met het feit dat mijn vader president van het Europees Hof van Justitie was geworden. Uh -huh. Een paar maanden eerder. En dat we met de hele familie daarheen verhuisden. En u was toen? Ik was toen uh, net tien. Net tien. En vond u dat leuk om weg te gaan? Nee, dat uh, vind je op die leeftijd nooit leuk. Uh, maar daarna, nadat het eenmaal veranderd is, uh, heb je ook nooit meer dat je het gevoel hebt... nou, uh, jammer, en ik wou dat ik weer terug was. Nee, want waar, waar kwam u vandaan? Woon ik ik woonde ik in Amsterdam. In Amsterdam, uh, ja. Ja, en op die leeftijd heb je dan allerlei vriendjes uh, waar je moet zeggen van... Nou ja, nu gaan we naar een heel andere omgeving. Ja, maar. Het was niet jouw op school? Nee, of. Nee, nee, kunt u zich daar nee, nee, iets nee, van nee, herinneren? Dat was echt, uh, Nee. Dat was in die tijd nog niet uh, <laughs> aan de orde. <laughs> um, waar kwam u terecht? Wat, wat, wat was uw eerste indruk van Luxemburg? Nou, de eerste indruk was dat. Uh, in onderscheid van Nederland. dat het daar gesneeuwd had en uh, mistig was. Uh, en uh, ja. We, we kwamen daar bij een heel nieuw huis. Wat ook in verhouding tot Nederland uh, van totaal andere orde uh, was. Nieuw uh, met... Ook in de zin van nieuw gebouwd? Nee, was... het was uh, een, een oudere woning in een enorme tuin... Uh, maar ja, en wat ook een beetje oogde als een kasteel en wat daar in de mist uh, lag. Dus dat was allemaal, was dat nieuw. Dat moet voor een jongen van tien toch ook wel dat een was soort ja, Spannend, ja. mooi huis met veel geheime hoekjes. In. Eindeloos veel vlieringen en uh, wij uh, dus ook, uh, ja kwijt kon raken. <laughs> Althans, als je niet gevonden wilde worden. Ja, U wilde af en toe niet gevonden worden? Soms wil je niet gevonden worden. <laughs> en um, Luxemburg zelf, wat, wat, wat, wat begon u ervan te merken? U ging naar school, neem ik aan. En... Nee, ik, ik ging daar naar school, maar dat was ook al uh, apart. Omdat uh, het was eigenlijk nou, de eerste jaren van uh, de Europese school. Mm -hmm. uh, die was in 1953 opgericht. Ze kwamen daar vijf jaar uh, later. Speciaal voor ambtenaren? Dat was speciaal voor politici. ambtenaren, omdat de constatering was... dat het toch moeilijk zou zijn, met name voor Nederlandse en Italiaanse uh, ambtenaren... om kinderen in het Luxemburgse onderwijssysteem uh, te zetten. En dat is in aanleiding geweest voor een heel nieuw project... de Europese scholen... Uh, en dat was een hele aparte ervaring, omdat je daar gemeenschappelijk in de klas zat met Duitse, Franse, Italiaanse uh, leerlingen. En de voertaal was? Vooral de voertaal was uh, voor de moedertaal Nederlands. Uh, en op de lagere school had je dus de meeste vakken in het Nederlands. Uh -huh. Maar had je tenminste evenveel tijd in een tweede taal? En dat was voor mij nee, Frans. Uh, en was voor Fransen verplicht Duits? En voor Duitsers verplicht Frans? Uh, zodat iedereen volledig opgeleid werd in een tweede taal. Ja. En op de middelbare school was het grootste deel van het curriculum... was in een vreemde taal. Ja. Maar dan uh, zat u dus waarschijnlijk niet met Luxemburgse kinderen op school? Nee. nee. Had u Luxemburgse vriendjes? Ik, maar heel dinners. beperkt. Dat, dat is inderdaad, was inderdaad het gevolg van uh, de situatie. Dat hing ook af van... Dat uh, hing samen met het gegeven dat wij enigszins buiten de stad woonden en ook niet directe buren uh, hadden... waar je dan op straat uh, zou spelen met Luxemburgse vriendjes. Omdat klasgenoten hadden die evenzeer wel. Hm? Maar inderdaad, het gevolg van deze opzet was dat ik vooral... Ja, een Nederlandse, Belgische, uh, Franse... Duitse vriendjes altijd. Ja, dus hebt u eigenlijk afgezien van de plek. wel het gevoel dat u in Luxemburg gewoond hebt? Zonder meer. Uh, wat, om... wat betekent dat dan? Wat... Nou, dat, dat toch een bepaalde atmosfeer. Uh, van Luxemburg uh, en dat was in die tijd was dat nog heel rustig. Uh, een van de ideale dingen voor uh, was dat om tien uur ging heel Luxemburg naar bed, <laughs> inclusief de politie. <laughs> dus ja, ik zal niet zeggen dat daar misbruik van gemaakt werd, maar was in ieder geval uh, ja was het daarna heel rustig. Ja. Nou, dat is uiteraard is dat in de loop van de jaren totaal uh, veranderd. Maar uh, zeker. Toen wij daar kwamen was Luxemburg, eh, wat je noemt, nog een heel rustig eh, provinciaalse eh, stad... Wat denkt u dat het uh, voor, voor u zelf, voor uw vorming heeft betekend? Want u hebt daar dus in de jaren zestig gewoond. Dat, dat, dat was in Nederland een woelige periode. De, de, de, de, de maagdenhuisbezettingen, Provo, uh, er gebeurde van alles... wat we tegenwoordig een, een revolutie noemen. Ja, is helemaal maar, aan u voorbij gegaan, dan, dus of niet? Dan, dan smeren we uit wat er in wezen in, aan het eind van de jaren zestig uh, gebeurde... Mm -hmm. over de hele jaren zestig, mm -hmm. inderdaad. In, in Nederland uh, kreeg je de Beatles, uh, de allerlei groeperingen. Natuurlijk had je die in Luxemburg ook. Ja, want maar dat soort muziek kwam voor ons uit Luxemburg. De droom, de droom. <laughs> ja, van de Radio Luxemburg. Ja. Uh, maar ook van de Noordzee. Ook dat. Uh, maar uh, dus dat soort dingen was daar ook. Hmm. Maar uh, inderdaad, ja, uh, allerlei uh, gelegenheden uh, waar je toch uh, als wat oudere uh, jongeren uh, dan naartoe ging, die waren niet in Luxemburg. Nee. Ik herinner mij dat mijn uh, broer, uh, die graag met zijn vriendjes ging bolen... dan moest je naar Tionville in Frankrijk, want daar was de bolingbaan. In Luxemburg gebeurde gewoon en, echt niks. Nee, dat is, dat is het verkeerde beeld. Mm. Alleen dat soort dingen gebeurden niet in Luxemburg. Mm. Uh, maar dat is ook maar één kant van het geheel. Want uh, het grote voordeel van Luxemburg was dat je veel minder in een stad opgroeide, maar op de grens tussen uh, ja, de, de stad en het open land ja. eromheen. Hebt uh, u daar veel van uh, geprofiteerd, plezier gehad? Was u een, een, een natuurjongen? Althans, ik, we hadden een grote tuin en die liep over in het bos uh, aan de andere kant. Uh, eindeloos uh, daarin gespeeld, wat ik ook qua sport... Uh, daar ben gaan uh, kletteren uh, omdat dat mogelijk was. Om um, iedere zondag, uh, met een paar kilometer verderop... had je daar rotsen waarin je kon klimmen. Uh, dus wat dat betreft uh, veel meer dan ooit in Nederland het geval geweest zou zijn... heb ik ook buiten geleefd. Ja, en dat andere aspect waar we het over hadden... Uh, wat er in Nederland inderdaad meer aan het eind van de jaren zestig gebeurde... Ja. Um, Radio Luxemburg, luisterde u daar, daarna? Had u daar dat, dat, iets mee? Ik had er niet iets uh, bijzonders mee, maar ik had op dat moment ook weinig. Uh, met, uh, ja. Alle muziek op dat terrein. Uh, maar goed, dat was een uitzondering. U was een uh, uitzondering? Ik denk dat ik op dat punt uh, inderdaad meer... Ook binnen al het gezin? van klassieke of? muziek uh, hield dan van moderne muziek. Maar, maar dat was, het was het meer mijn mee persoonlijke smaak. Ja, binnen het gezin was u uh, ook een zeker, uitzondering? Ook, zeker ook. Nou, ik weet niet of uitzondering. Maar dus op dat punt uh, wel... Hmm. Uh, maar aan de andere kant u zegt van ja, uh, wat er in Nederland gebeurde. Uh, nogmaals, in Nederland was het ook weer een reactie op wat er op dat moment in Frankrijk gebeurde, in Parijs. Zeker. En in Luxemburg zat je daar aanzienlijk dichter bovenop dan uh, in uh, Nederland. Uh, want Parijs, Frankrijk, was over de grens en het was toen een situatie die heel Frankrijk raakte. Ja. En die derhalve ook. Over uh, de grenzen, uh, de landen daaromheen raakten. En de, in, in die zin hebt u dat dus ook en meegemaakt? In die zin maakte je uh, wat dat betreft de demonstraties in Parijs veel directer mee. Hm. Omdat je direct zag, ook aan Franse kennissen, Franse vriendjes. wat voor gevolgen dat had ja. op hun familie weer, die. Uh, daar thuis was. Ja. Met ook alle veranderingen. Ja. Uh, dus ook het beeld van... Oh, kijk, uh, cultureel en politiek... zat je helemaal uh, achteraf. Dat mist? is niet. Nee. Maar het nee. was wel op een andere manier. Ja. Maar <laughs> andere punten bijvoorbeeld... waar Nederland pas veel later van plezier heeft gehad... maar wat wij in Luxemburg direct hadden. Dat was Asterix en Obelix. Ah. Dat stond bij ons in de krant. En dat moest hier eerst met albums... Uh, naartoe gehaald worden. ja. ja. Toen u terugkwam na, uh, na tien jaar, uh, Nederland 1958 en Nederland 1968, nou, dat was nogal een verschil. Hebt u dat zo ervaren of niet? Ook dat. Natuurlijk uh, viel je met je neus middenin. Uh, alle universitaire uh, onrust die er uh, was. U ging aan de vu studeren. Ik ging aan de vu studeren. Ik kwam en, daar twee jaar later. In... En die, ja. al in 68 was er ook een bezetting van de vu. Ik zal niet zeggen dat dat samenhing met mijn komst, uh, <lacht> dat is het minst. Maar uh, de, ja, dat was wel de tijd. Ook niet uh, met de mijne, de, maar ik lag er wel in een slaapzakje de, de, twee jaar later. Ja, ja nou precies. Dat, uh, <lacht> en dus dat. Uh, maar aan de andere kant, ook op de universiteiten. Uh, Vergis u niet, had je nog één deel wat heel sterk traditioneel uh, de universiteit uh, was. En één deel wat heel sterk uh, ja, voor verandering uh, was. Met die beide kanten kwam je in aanraking. Ja, en bij welke hoorde u? Vroeg hij een ik beetje denk overbodig. Dat ik meer aan de traditionele kant hoor. Ja, ja, ja. Ja. Um... Wat is uw mooiste herinnering eigenlijk aan Luxemburg, als u nu terugkijkt? Nou, de, de, de, gewoon echt de oneindige mogelijkheden die je daar had uh, om... Uh, de, de, de, dan wel de natuur in te gaan. Maar vooral ook binnen die hele stad Luxemburg. Met al die uh, forten en versterkingen die er waren. En bij, uh, met vriendjes kon je met een toegangskaartje kon je daarin. Maar dan kon je eindeloos ook door alle tunnels die daar uh, onder de grond zaten. Uh -huh. Kon je verder uh, komen. Dus er was... Uh, in die ideaal, uh, ja, om daarop te groeien, ja. uh, in bewustzijn van de geschiedenis... want die lag ongeveer om je heen. Ja. Uh, en in een heel andere omgeving inderdaad dan in Nederland. Ja. Uh, maar daarom niet minder interessant. Komt u er nog wel eens? Ik kom er, met grote regelmaat nog. Ja. En steeds met uh, plezier, omdat ja, ik toch ook het gevoel heb... Van, uh, dat, dat na Nederland ongeveer je tweede thuis is. Ja. Dank u wel, meneer Donner. Dank Piet Heijn Donner was dat over zijn jeugdland Luxemburg. En voor Piet Heijn Donner hoorde u Frans Guil, en ik had u nog beloofd uit te leggen hoe dat nu zat met haar... en het feit dat zij voor Luxemburg in 1965 het Eurovisie Songfestival won. Goedenavond, Herko Span. Goedenavond. Je bent van uh, Radio 5 Nostalgia en een kenner van het uh, Songfestival. Heeft, uh, heeft Luxemburg een, een grote Songfestival-traditie? Ja, Luxemburg is even een van de grote Zo'n Festival Naties. In totaal heeft het land vijf keer gewonnen. En dat is des te knapper als je bedenkt dat ze er weliswaar vanaf het begin bij in 1956, maar na 1993 huh? niet meer hebben meegedaan. Dus ze hebben vijf keer gewonnen in ruim 35 jaar, dat is toch een mooie prestatie. Zo is dat uh, uh, zijn ze daarmee uh, de top? Of? Nee, nee. Ierland is de top met zeven overwinningen in totaal. En daarna volgt een groep landen waar Luxemburg deel van uitmaakt samen met Frankrijk, Zweden en Engeland. Ja. Maar qua omvang dus uh, uh, ja, absoluut de top, uit. hè? Ja, ja top voor absoluut de topnatie van het Zookfestival, absoluut. Maar goed, hoe deden ze dat? Want uh, Frans Gal won in 65... maar was geen Luxemburger. Deden ze dat vaker? Ze deden dat heel vaak, als je naar de geschiedenis kijkt... hebben ze maar een paar keer echt Luxemburgse artiesten afgevaardigd. Er is eigenlijk maar eentje, Camille Felgen, die in 1962 derde werd. Daarna zijn al die echte Luxemburgse afgevaardigden... Ja, op de 16e, of de 17e, of soms zelfs op de 20e plaats geëindigd. Ja. En de winnaars komen allemaal uit het buitenland. Uh, Anne-Marie David uit Frankrijk bijvoorbeeld. Uh, je had uh, Vicky Leandros natuurlijk uit Griekenland als ja. uh, winnares. Je had uh, Corinne Hermès ook uit Frankrijk. Frankrijk. Dus wat zij deden is gewoon op zoek gaan naar een heel sterk liedje... met een beroemde uitvoerende vaak. Nada Moskouri heeft meegedaan voor, uh, voor Luxemburg. Bakka Raken ik weet niet of je dat duo nog kent. Ja, zeker. Die wat zuchtende uh, Spaanse dames. Nou, ja. Die hebben ook meegedaan voor Luxemburg. Dus ze zochten gewoon een sterk liedje en een sterke uitvoerende... en stuurden dat onder Luxemburgse vlag naar het festival. En met ja. veel succes. Ja, handige jongens. Met een goede commerc commerciële muziektraditie natuurlijk. Ook er wel ja. de, Heeft er wel eens een Nederlander voor Luxemburg meegedaan? Nou, de enige Nederlander die ooit voor Luxemburg heeft meegedaan... is een uh, actrice. Uh, een Nederlandse oh, actrice oh uh, die ja. meedeed in Medisch Centrum West. Ik ben even uh, haar naam kwijt. Ik maar ook. Ze, uh, Haar pseudoniem was Margot en dat was in 1985. Laat me raden, Met laatste. Een internationale groep. Wat zeg je? Ik zei laat me raden, laatste. Uh, nee, dertiende. Dertiende, oké. Okay, nou. Maar hebben een vreselijk liedje. Vind je <laughs> nog mooi. Waarom doen ze eigenlijk niet meer mee? Ja, Luxemburg uh, is in 1993 uh, heel laag geëindigd. In de jaren negentig uh, waren landen die laag eindigden het jaar daarna uitgeschakeld. Dan moesten ze een jaar overslaan. Mm -hmm. Maar daar waren ze nogal beledigd over. Dus toen hebben ze bedacht, we komen voorlopig niet terug. Uh, inmiddels uh, is ook een discussie gaande over de kosten. Want begin uh, van deze eeuw is er weer sprake van geweest dat Luxemburg mee zou gaan doen. Maar toen kwamen ze er met de Europese Omroep, die het festival organiseert, niet uit wat betreft de kosten. En ze zijn gewoon niet meer zo heel erg geïnteresseerd En nogmaals, ze hebben de laatste jaren een lijn ingezet van echt Luxemburgse bijdragen. Soms ook gezongen in het Letseburgs. Ah. En dat liep gewoon echt helemaal niet nee, goed. Dus nee. de interesse is nul. Er is nog wel een hele grote songfestival fanclub in Luxemburg. En die okay. organiseert af en toe nog avondjes. En daar komen veel mensen op af. En die zijn heel erg bezig om RTL te bewegen om toch maar weer terug te komen. Maar okay. vooralsnog ziet het er niet naar uit dat dat gaat gebeuren. Nee. Goed, we, we sluiten af natuurlijk met een plaat. Jij hebt de volgende uitgekozen. Wat wordt het? Ja, het was een, een wereldhit. ook dat uh, lukte de Luxemburgers om wereldhits te maken via het Songfestival. Uh, met name in de instrumentale versie. Het is een compositie van Paul Moria. Love is blue. L'amour est bleu. Uh, in de instrumentale versie van Amerika in de hitparade. Uh, maar in 1967 in uh, Wenen gezongen voor Luxemburg door een jonge Vicky Leandros. Nog voordat ze zou winnen met après L'amour bleu. in de plaats. Dankjewel. Graag zien, jou de hei die in Hamburg lebt, singt heute für Luxemburg. Die Liebe kann zart sein, aber auch wild. Die Liebe kann grau sein, aber auch blau. L'amour est bleu. L'amour est bleu uit 1967 op het Songfestival. Luxemburg-stad stikt van de restaurants en die zit er ook nog eens altijd vol. Zomers is het één groot openluchtrestaurant. Volgens critici is dat helaas niet te danken aan de Luxemburgse gastronomie... maar eerder aan het feit dat de Luxemburgers bulken van het geld... en er verder nu eenmaal niets te beleven valt. Aan de lijn heb ik iemand die het tegendeel heeft bewezen. Hans Poppelaars, eigenaar en chef van hotelrestaurant Manoir Castelslee, gelegen in het minuscule dorpje Rode in Noord-Luxemburg. Goedenavond, meneer Poppelaars. Goedenavond. Ja, u bent uh, namelijk, en daarmee bedoelen we dat u het tegendeel heeft bewezen dat er niks te beleven valt in Luxemburg, in 2006 beloond met een Michelinster voor uw kooppunst, is het niet? Dat klopt, dat klopt. Ja, die bent u uh, helaas vorig jaar kwijtgeraakt, maar dat lijkt me volkomen onterecht, terwijl ik nog nooit bij u gegeten heb. Dank je voor het compliment. Maar het, uh, daar, daar ga je mee om. Daar leer je mee leven. En, ja. uh, het leven is niet alleen sterren. Het leven is uh, elke dag presteren. Ja. E eerlijkheid in de keuken. Eerlijkheid in de gastvrijheid. Ja. En ik denk dat dat uh, ieder zijn tijd. Uh, en de tijd van de ster komt misschien weer terug. Ja, vast wel. En uh, uw restaurant, daar gaat het natuurlijk niet over. Want hoe staat het eigenlijk in de rest van het land met het gastronomisch gehalte? Nou, het rest gastronomisch gehalte op de concentratie van de inwoners liggen we natuurlijk met 11 of 12 Michelinsterren als je over Michelin praat hoog. Dat is een hoog gemiddelde. Maar, ja. maar het, het gemiddelde in de kwaliteit ligt niet hoog genoeg. Hmm. Er moet in Luxemburg harder aan gewerkt om de kwaliteit naar boven te brengen. Dat we dus uh, ook dat garanteren wat we hebben aan de natuur. De, de biologische landbouw, uh, waar allemaal serieus aan gewerkt wordt. Mm -hmm. Dat dat het hoofdmotief worden voor de kwaliteit van de gastronomie te verbeteren. Dus, ja. uh, maar als we, als we het hebben over de, de, de echte Luxemburgse keuken. Ik, ik lees erover uh, Frans eten in Duitse porties, klopt dat? Ja, dat uh, is nog altijd een, uh, een soort image-probleem. Uh, uh, dat is zo, dat klopt. Het land uh, Luxemburg ligt nu tussen drie landen ja. met die verschillende culinaire en uh, gastronomische invloeden. Dus ook qua porties, dat, dat klopt. Maar het, dat, zal, dat kan niet het image van Luxemburg zijn. Nee. Ik bedoel, we, we, dat wordt zo goed gekookt als uh, uh, net over de grens. En ik denk dat er nog veel beter gekookt kan worden. Ja. Maar teruggrijpend op, op een cultuur, gastronomie... die vroeger in de Ardennen en altijd nog heerst maar op een moderne manier uh, gekookt uh, voor de gezondheid... dat we daar in de toekomst uh, ons image kunnen uitbouwen, opbouwen. Ja, ja. Maar wat zijn nou echt Luxemburgse uh, gerechten? U zegt een beetje een Ardense eetcultuur. Uh, moet ik me ja, daar een de... boeren-eetcultuur bij voorstellen? of? Maar ja, het is natuurlijk gebaseerd op een, een, een, een normale landcultuur, een, een, natuurlijk een boerencultuur. Iedereen werkt in de zomer aan zijn voorraad voor de winter. Ja. Dus bepaalde methodes van bereiding, het vis komt niet uit de zee hier zo, nee. het ligt allemaal op afstand. Dus vroeger werd zuur, zout, gerookt, uh, gekookt. Uh -huh. Het werd allemaal ingelegd. Wat niet slechter is. Uh, absoluut niet. Dat uh, kwaliteit kan behouden blijven, maar dan wordt het wel met seizoenproducten aangepast. Dus ja. in de winter als je koolsoorten en nieuwe soorten aardappels hebt, en, dan kun je natuurlijk ook je vitamine en, en het gastronomische op tafel zetten. Ja, Maar wat is nou een typisch Luxemburgers gerecht? Een typisch Luxemburgers gerecht is uh, joet met kardebonen. Dat is eigenlijk het, het nekstuk van het varken wat uh, gezouten wordt, Aha. licht gerookt wordt en gedroogd wordt. En dat wordt eigenlijk weer gehydrateerd in een bouillon... Aha. waar dus onze groene bonen, de zoutbonen noemen ze dat in Luxemburg... de garderbonen. Is dat uh, wat wij tuinbonen noemen? Dat klopt, ja, tuinbonen. Ja. Maar vroeger was dat de ingelegde bonen. Ja. Dus met de schil, ja. uh, zoals in de beroemde potjes. Ja. Maar als je dus vandaag de dag die bonen uit de schil neemt... en dat vlees minder droogt minder uh, rookt, kun je een moderne manier van een heel klassiek gerecht brengen... Ja. waar voor heel veel mensen van kunnen staan te kijken. Ja, want tuin, tuinbonen gedopt is wel veel lekkerder, vind ik. Maar dat is wel een hele hoop werk, hè, of niet? Ja, maar uh, lekkere dingen, dat kost tijd natuurlijk. Ja. Serveert u het in uw restaurant met gouden bonen? Die staan eh, bijvoorbeeld in de zomer, staat dat bij mij op programma... als zou ook verse tuinbonen zijn. Ik, ik wil ook niet afwijken van, van het principe waar ik mee kook. De vier seizoenen. Aha. En ik wil ook uh, aan mijn concept trouw blijven. Die visie die ik erop heb. En dan ook daar mensen mee confronteren. In een periode waar het dus ook mogelijk is. Dat vlees is gerookt, is, is gedroogd. Dat houdt zich. Maar dat kan ook in de zomer gegeten worden. Het zijn natuurlijk wel meer winterse gerechten. Ja. Maar je kunt dat ook in een andere periode als die producten die een hoofdrol hebben, in dit recept ook kunt uh, vers krijgen. Ja. En uh, de rest van uw kaart, is die ook nog een beetje Luxemburgs geïnspireerd? Of? Natuurlijk, natuurlijk. Het zijn uh, gerechten met verse forel. We hebben zalmforel, ik heb uh, brochet, dus hecht, noem je het Nederlands snoek. In de zomer uh, rivierkreefjes. Dat zijn natuurlijk geen Luxemburgse rivierkreefjes. Nee. Met een knip oogje naar uh, ik à la Luxembourgeois. Want dat riviertje dat zijn... wat door de stad loopt, dat is maar een meter breed, geloof ik. hè? Ja, dat klopt. Dat ja, en dat is ook is niet die. Nee. <laughs> nee, nee, die zijn, uh, Jammer genoeg zijn er, zijn er nog. Ja. Maar niet genoeg. Niet. Nee, nee. Dus, uh, nou ja, u zei het al, het ligt tussen Frankrijk Bel en Duitsland en België in. Maar als we het nou even binnen de Benelux uh, houden, qua culinair niveau, waar. Eindigt Luxemburg dan? Eerste, tweede of derde? Nou, ik denk dat we de tweede plaats delen met België. Uh, het is lang geweest dat we denk ik op de derde plaats stonden... Uh, België heeft zijn eerste plaats verloren. Uh, het enthousiasme en het uh, gastronomische bewustzijn... heeft in Nederland uh, ongelooflijke ontwikkeling genomen. Waar ik echt... Uh, ben ik, als, als, ik ben al dertig jaar Luxemburg, maar ik heb dat alles vervolgd. Ik vervolg ja. nog altijd. Ik heb nog veel contacten. Dat dus is echt, uh, das, das echt uh, chapeau. Dus echt uh, hoedje af. Heel goed. Belgen hebben het uh, een beetje laten hangen. En de Luxemburgers zijn, beetje... zijn lekker bijgekomen zijn er bijgekomen door nou. buitenlandse invloeden, dus buitenlandse ja. acteurs en ja. Luxemburg zelfstandig. Ik kom het graag een keer proberen bij u in Manoir Kasselsdé. Hartelijk dank. Graag. graag Hans wel. Ja, Dat is van de 412. Het is 5 voor 12. Ja, en om 5 voor 12 uh, gaan wij ons afvragen waarom de Luxemburgse vlag eigenlijk zo weinig verschilt van die van Nederland. Die is namelijk, net als die van ons, rood-wit-blauw, maar dan met een... Iets lichtere kleur blauw dan de onze. En hij schijnt ook net iets een ander formaat te hebben. Aan de telefoon heb ik de internationaal bekende vlag aan deskundige Jos Poels. Goedenavond, meneer Poels. Goedenavond. En waarom is dat zo dat die Luxemburgse vlag zo op de onze lijkt? Heeft dat bijvoorbeeld ermee te maken dat onze koningen, onze oranje koningen, tot 1895 ook groothertogen van Luxemburg waren? Dan zou je zo zeggen dat dat inderdaad uh, een grote overeenkomst uh, is. Maar uh, de Luxemburgse vlag uh, heeft niks met de Nederlandse vlag te maken. Hm? De Luxemburgse vlag heeft een eigen ontwikkeling gehad... Uh, die helemaal los staat van, van, van de Nederlandse vlag. Want wat is die ontwikkeling? Uh, Luxemburg uh, uh, heeft pas een vlag gekregen zo rond 1850... En het, en het was toen ook dat de Nederlandse koningen... Uh, waren toen ook uh, groot hertog uh, ja. van, uh, van Luxemburg. Maar uh, in die tijd uh, zijn vlaggen opgekomen mm -hmm. uh, als, als, als nationaal symbool. En de Luxemburgse vlag is toen afgeleid van het, wapen, het al oude wapen van Luxemburg. En dat, dat, dat wapen dateert dat al uit de, uit de middeleeuwen. En hoe ziet dat eruit? En dat dat, ziet er een, dat zijn uh, wit, witblauwe banen met een, rode, met een rode leeuw erop. Aha, dus ze hebben gewoon de leeuw eraf gehaald... en de banen een beetje opgeblazen en klaar en was de vlag. Voilà, voilà, heb je een Luxemburgse vlag, ja. ja. Nou begreep ik dat ze er niet zo blij mee zijn, hè? Dat ze eigenlijk die leeuw weer terug willen, klopt dat? Dat klopt, ja. Ze... Het zijn een beetje beu om, uh, om in het buitenland altijd uh, of heel vaak aangezien te worden als, uh, als Nederland. Ja. En dan mag de vlag er wel iets andere blauw, uh, blauw hebben en, en ook iets andere verhoudingen. Maar de meeste, de meeste mensen zien dat niet. Uh, die denken van ja de Luxemburgse vlag is een Nederlandse vlag. Ja, nou en, ja. En? Er is dus een, een, een ontwikkeling gaande in Luxemburg... om van, van, deze, van die Nederlandse vlag, vlag af, te af te komen. Nou, goed. We wensen ze er veel succes mee. Hartelijk dank, Jos Poels, vlaggedeskundige. Dit was het Oog voor deze donderdag. Morgen ons vaste jaarlijkse presentatorendebat. debat hierin. Met het Oog op morgen, zelfde tijd, zelfde golflengte. Goedenacht.